Grondrechten, ja. democratie, ja, recht op grond, ook, ook zijn daar grondrechten op. Ja, dat is toch uh, grondwet, gewoon de wetten die, uh, die er is, de rechten die alle mensen hier in Nederland hebben. Grondrechten zijn aanspraken en vrijheden die de burger heeft tegenover de overheid. Grondrechten staan in het eerste hoofdstuk van de grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden. Ja, het recht uh, vrijheid van meningsuiting, denk ik. Dat lijkt me een uh, grondrecht op. Vrijheid van godsdienst. Nou, Nederlands stemrecht bijvoorbeeld. Ieder mens heeft recht op onderdak, recht op voedsel en recht op kleding. Dat je dan uh, je eigen godsdienst mag uh, nou ja, in Nederland of in andere landen gewoon uh, kan uh, leven. Nou, dat er geen onderscheid mag maken tussen de vrouwen, mannen, blank, zwart. Geen onderscheid tussen rassen nee. en dergelijke. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen klassieke grondrechten en sociale grondrechten. Klassieke grondrechten gaan over de vrijheden van burgers, zoals vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst. Ze beperken de macht van de overheid en garanderen de burger een overheidsvrije sfeer. Sociale grondrechten zijn verplichtingen die de overheid heeft ten opzichte van de burger. Zo is de overheid verplicht zorg te dragen voor de bestaanszekerheid van de bevolking en de bewoonbaarheid van het land. Grondrechten zijn niet absoluut. Soms mag de overheid grondrechten beperken. Zo heeft iedereen recht tot betoging, maar een demonstratie kan worden beperkt in het belang van het verkeer of ter voorkoming van wanordelijkheden. Iedereen heeft vrijheid van meningsuiting, maar je moet je daarbij wel aan de wet houden. Je mag geen mensen beledigen of haatzaaien of oproepen tot geweld. In Nederland bestaat er recht op onantastbaarheid van het menselijk lichaam. Maar onder voorwaarden mag in strafzaken DNA worden afgenomen voor onderzoek. In Nederland mag de politie niet zomaar iemands huis binnengaan. Maar bij onderzoek naar misdrijven mag het soms wel. Er zijn wel strikte regels voor. Voelt iemand zich in zijn grondrechten aangetast, dan kan hij naar de rechten stappen. Vindt u het belangrijk dat de grondrechten zijn? Ja. Als we, weet je ook niet waar je vanuit moet gaan in Nederland. en Dan er moeten regels zijn om met elkaar te kunnen omgaan. Ik uh, denk dat we dan geen structuur uh, zouden hebben. En uh, dat het een uh, warboel uh, zou worden in ons land. Je hebt het risico dat je in een dictatuur belandt.